Uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Marokko opent volgende week dinsdag de grenzen voor Marokkanen uit het buitenland. Dat betekent dat mensen met een Marokkaans paspoort die in Nederland wonen weer naar Marokko kunnen reizen. Ook mensen die in Marokko wonen, maar door de coronapandemie tijdelijk niet terug konden, zijn weer welkom. Luchtvaartmaatschappij Royal Air Maroc zal extra vluchten uitvoeren om mensen naar Marokko te brengen. Bij een tankstation in Tilburg heeft aan het begin van de avond een auto in brand gestaan. Naast de auto lag een man op de grond, hij is naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onduidelijk hoe de brand begon, maar de politie van Tilburg denkt aan brandstichting en spreekt van een zeer gevaarlijke situatie. De Rotterdamse agenten, tegen wie aangifte was gedaan van mishandeling en discriminatie, worden niet vervolgd. Ze zouden eind mei onnodig geweld hebben gebruikt bij de arrestatie van een zwarte vrouw. Na bestudering van videobeelden zegt het Openbaar Ministerie dat dat niet klopt. In Wijster in Drenthe hebben vanavond opnieuw honderden mensen gedemonstreerd bij de plek waar vanochtend een boerenprotest was. Bij het afvalbedrijf waar vanochtend een blokkade was stonden tientallen trekkers en personenauto's. De politie in Wijster greep niet in. Bij het protest vanochtend werden ruim 60 mensen aangehouden omdat betogen met trekkers verboden is.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 Het weer vanavond en vannacht, af en toe regen. Op veel plaatsen ontstaat nevel. Morgenochtend is het grijs en regenachtig. In de loop van de dag geleidelijk aan wordt het droger. Het wordt morgen 15 tot plaatselijk 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Of je nu alleen bent, of juist samen. Door het coronavirus is het begrijpelijk als je somber, gespannen...